Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Eindtijd en Profeetie. Jan van Barneveld, ook heel hartelijk welkom. Vorige keer hebben we gesproken over Israël en de kerk. Israël, het uitverkorene volk. Uh, de rol van de kerk daarin. Daar waren we niet mee klaar. Uh, de dus kerk gaan... is er nog niet mee klaar. En <laughs> God is niet klaar met Israël. God is ook niet klaar met de kerk. Uh, nee. Dus uh, we gaan er gewoon meer verder in deze aflevering. Ja. Wat moeten we bespreken? Ja, nou... Paulus die zegt nog veel meer natuurlijk over die relatie tussen de kerk en Israël. Ja. In Eversenbrief schrijft hij hele diepzinnige dingen, ook een geheimenis. Nee. En... Snapt de kerk dat? Weet ik niet. Ik, ik, ik, ik, even... ik, heb, ik heb altijd de indruk dat de kerk altijd heel veel moeite met Paulus heeft. Oh, nou, Luther had er geen moeite mee. Nee. Maar het is toch helemaal misgelopen. Dat is het erger dat. Uh, ik weet het niet, Er dus is ik... geen reden voor, of voor nee, het, als je Paulus maar... gewoon een moeilijke, moeilijke schrijver? Nee, ja, hij is een diepe denker ja. natuurlijk. Ja. Ja. Maar goed, uh, ja, nou, de, wat Paulus in de evense brief zegt, ja. en dan nog in de Romeinenbrief, mm -hmm. staat natuurlijk die hele zaak van de edele olijf. Ja. Krijgen we natuurlijk weer ruzie over, uh, wat is, is dan nou de stam of de takken of de wortel? Nou, vertel. Nee, nee. Ja, Waar moet ik nou mee beginnen? Nou ja, misschien moet je gewoon met die olijf beginnen. Met die olijf beginnen? Ja, dan ja. moet ik terugbladeren. Ja, ik had nee, je was al een even gaan. Uh, gegaan. Ik was al een brief bezig. Okay. Nou ja, goed, dan gaan we even kijken dat stuk uit Romeinen 11. Over. Ja, ik denk dat het aardig aansluit bij, uh, bij onze vorige aflevering, om eens te kijken van, ja, wat betekent dan dat die hele olijf? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay. dan gaan we dan. Romeinen 11. Mm -hmm. Gaan we even kijken, uh, is, uh, vers 16 beginnen we maar mee. Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg? Dat slaat dus op de offeranden natuurlijk, die mm -hmm. toonbrode. En is de wortel heilig, uh, dan ook de takken? Ja. Dus Israël is die edele olijf. Mm -hmm. Indien nu enkele van de takken zijn weggebroken, en jullie als wilde lood daartussen geënt bent, en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, mm -hmm. Waarom u dan niet tegen de takken. De edel olijf, al wordt in de Bijbel ook olijfboom genoemd. Ja. En ook een vijgenboom wordt hij ja. genoemd. Mm -hmm. uh, ik geloof zelf dat uh, de wortel het woord van God is, mm -hmm. en uiteraard de Heer Jezus. Mm. Het woord en de Heer Jezus Christus zijn één. Ja. Beginnen was het woord, het was God, het was bij God, Nee, dat, is, dat is één, dat is de wortel, dat is de saprijke wortel, ook uit dat woord Put-Israel ook nu nog. Ja. Alleen, ja, het, het, het, het mooiste uit het woord, dat, uh, dat, dat kunnen ze nog niet bevallen. Dat kunnen daar hebben we het uit ja. over gehad, uh, ja. de vorige keer. Precies. Maar nu zit die olijfboom, wat, wat zijn er weggetakt, niet alle takken zijn weggekapt, dat zijn die takken uit de tijd van de Heer Jezus. Ja. zijn nu enkele takken, de kerk doet altijd dat er bijna de hele boom omgehaakt is ja, ja, en dat God er een nieuwe boom neergezet heeft. Mm. Nee, zijn enkele takken zijn er weggehaakt. Ja, zullen ja. kijken, kijkers misschien vragen van, ja, God had een plan met Israël, ze konden, een, ja. ze konden het niet zien, hebben we vorige keer ge, ja. ge, uh, behandeld. Uh, so, uh, want, want er was een gedeeltelijke verhouding over, maar wat is er dan met die mensen gebeurd die weg, weggekapt zijn? Wat is hun status dan? Wat, wat is er gebeurd met iemand die uh, gestorven is zonder dat hij in de Jezus gelooft? Mm -hmm. Of dat hij als heiden er nooit van gehoord heeft? Mm -hmm. Of uh, dat het uh, het verkeerd beeld van de Jezus gekregen mm -hmm. hebben, helemaal een verkeerd beeld zoals Israël dat altijd gehad heeft <coughs> van de kerk? Ja. Ik, ik weet dat niet. Nee. Ik weet wel. Dat is persoonlijk hoor, maar ja. Ja, ik durf het bijna niet hardop mm -hmm. te zeggen, maar je kunt er altijd uitsnijden, als je wilt, maar um, ik geloof dat iedere mens op een of andere manier een verre kans krijgt om de Heer Jezus te herkennen. Mm -hmm. En hoe zal dat zijn? Dat, dat, is, dat is, mijn dikke geestelijke duim, hoor. Ja. Maar de Bijbel zegt, elk oog zal hem zien. Ja. En in Johannes Evangelie staat, het licht dat iedere mens verlicht. Hmm. Is als komende in de wereld, Johannes 1. Ja. Dus iedere mens wordt op een of andere manier verlicht. Ja. Of ze het nou weten willen of niet. Of ze het weten willen of niet. <kugels> Ieder mens. Mm -hmm. Ja, en de mensen die nooit van gehoord hebben. Ik denk dat bij veel mensen merk je wel eens, of weten we, mm -hmm. dat aan het eind van hun leven. Uh, komen er een paar seconden waarin ze hun hele leven en voorbij, sch uh, voorbij zien schieten. Ja. Misschien, misschien, zeg ik hoor, zien ze dan ook Golgotha voorbij schieten. Ja. Want ze zullen hem zien, elk oog zal hem zien die zij gekruisigd hebben. Mm -hmm. Dat is ook de reden dat eerst het evangelie aan alle volken verkondigd moet worden. Mm. Ze moeten wel weten, iets vaags gehoord hebben van het evangelie. Ja. En dan, dan, dan zien ze hem. Dat denk ik. Ik denk dat het in elk geval met Issel het geval ja. zal zijn. Maar het klinkt zo hard. Takken die weggekapt zijn, uh, de, de kerk die geënt is op, uh, op de olijfboom. Uh, hoe moet je dat nou eigenlijk zien? Ja, enkele takken zijn weggekapt. Ja. Dat is, uh, is ook een, een ja, niet de hele, boom is omgeha en, en niet de hele boom is omgehakt. Niet de hele boom is omgehakt. Dat is ook niet het geval. En uh, ja, dat dat gaat ook over die kwestie van verloren gaan en ja. eeuwig verloren gaan. Ja, dat, dat is een moeilijk begrip. Dat vind ik zo ontzettend mo moeilijk. Wat ik wel weet is dat elk mens mm -hmm. een verre kans krijgt van God. Ja. Want er staat ook vast dat God niet wil dat er iemand verloren gaat. Nee. Dus als er iemand verloren gaat, dan moet dat op een of andere manier bewust zijn eigen schuld zijn. Ja. En meer kan ik niet zeggen. Nee, maar, uh, je weet nooit, als er iemand gestorven is, of die verloren gegaan is of dat die behouden is. En ja, Het Joodse volk heeft dus niet zo'n speciale positie dat ze niet weggekapt kunnen worden. Dat, dat blijkt hier wel uit deze nee, tekst. Dat ik. Nee, ja. ik zeg nooit, je weet nooit of Je, je weet wel of iemand behouden is ja. natuurlijk, hè, als hij ja. bij de Heer Jezus hoort. Ja. Maar je weet nooit of iemand verloren is. Nee. Je weet nooit wat er in de laatste tiende seconde van hun leven gebeurt. Mm -hmm die God uit kan rekken tot, uh, tot dat hij een blik krijgt over zijn ja. hele leven. Ja, maar je bedoelt eigenlijk te zeggen van ja, kijk, er was een verharding opgelegd, er was een verblinding opgelegd, uh, en, uh, dus ze konden er niks aan doen, omdat ze de Jezus niet kenden, en toch worden ze weggehakt. Zijn dat dan Joodse mensen die, uh, die helemaal nergens in geloven? Hoe, wat, wat zijn dat voor soort mensen die weggehakt worden? Ja, ik ken ze niet. Nee. Nee, ik, ik, ik weet het maar niet. Maar welke groep mensen is dat? Uh, nou, Paulus die zou zeggen dat is dat, uh, dat erin. Ja. En al die andere keiharde lieden die daar de Jezus veroordeeld hebben. Mm, okay. En toch geloof ik dat er nog een kans is voor die mensen. Ook weer, ja. Nou ja, de genade van God gaat ja. natuurlijk enorm in, in, in, in, ja. ver. Ja. Want kunnen zij dan ook weer opnieuw zeg maar, op diezelfde boom zoals wij geënt worden? Ja, kunnen. Dat denk ik wel. Denk ik, wel. Ja. ik denk dat, dat, dat God zelfs een plezier ermee zal hebben. He? Paulus was ook zo'n zo boef. Ja. Paulus die was verschrikkelijk. Ja, precies. Dat is misschien wel een heel goed voorbeeld. En, en, en Paulus en, die, die zou normaal gesproken weggehaakt zijn? Ja, maar hij werd uh, al gauw in, ja. die, in die boom uh, weer uh, geënt ja. door de heer Jezus zelf. En, waarom weet ik niet. En er waren wel meer van die farizeeërs. er waren ja. een heleboel priesters en overpriesters die tot geloof kwamen mm -hmm. in de eerste gemeente. Ja, klopt. Dus, uh, het, het ziet er positiever uit uh, dan jij voorstelt. Op nou ja, goed, uh, positiever, maar goed, het is wel een feit dat, ja, zeg dat is, maar, er ruimte gemaakt werd om uh, de, de, de, de, de, de heidenen de volk te enten en te ja, samen te ja. voegen. Ja, ja. Ja, want uh, hier staat dat heel duidelijk. Uh, gij zijt als wilde uh, takken, een wilde lood, daartussen geënt. Ja. Denk erom, we zitten wel tussen Israël. Ja. Dan we, dan zitten kan wel... we in daar bomen heel veel takken natuurlijk. Hè? Ja, we zitten wel aan Israël vast. Ja, ja. maar dat, die, die olijfbomen is uitsluitend ja. Israël. Ja, precies. Ja. En die takken zijn uitsluitend loten van Israël. Ja. Dat is duidelijk. Niet? En, en, en zegt dan: denk erom, zegt Paulus, dat als je uh, daartussen geënt bent. En aan de saprijke wortel van de Olijf deel hebt gekregen, dat je je niet daartegen beroemt. Ja. Dat je niet uh, mm. je gaat verheffen, wij zijn het geestelijk Israël. Uh, dat, dat is altijd zo gebeurd en mm. dat het natuurlijk is zo, het vleeselijk Israël. Ja. Dat, doet, uh, dat is ongelooflijk erg om daar zo arrogant tegenover dat te, te, ja. te gaan staan. Hij zegt hier dus ook: let op, in het laatste vers 21, op de goede tierenheid van God en zijn strengheid. Mm -hmm. Over de gevallenen is hij streng, maar over u komt de, de goede tierenheid van God. Wie is die u? Dat zijn de gelovigen in Rome uit de heidenen. Mm -hmm. Indien, maar als je bij de goede tierenheid van God blijft, ja. anders zullen jullie ook zelf weggekapt worden. Mm -hmm. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weer geënt worden. Ja. Want God die kan ze opnieuw enten. Ja. En wanneer dat gebeurt, ja, dat zal bij velen nog gebeuren. Ja. Ik zie dat ook dat moment waar we het over hebben gehad, dat ze hem zien die zij te stoken hebben. Precies. En dat is uh, heel mooi. We hebben het over de kerk en over Israël. Um, hoe gaat het dan eigenlijk verder? We hebben gezien in de vorige aflevering dat um, de, de, de gemeente eigenlijk 100% uit Joodse mensen bestond. Uh, Langzaamhand is dat uh, veranderd. Ja, wat, wat, wat is daar in dat hele proces ik, gebeurd? Ik, ik wil ook nog wel even die... Ja die beroemde dingen die Paulus zegt over ja. Israël in de, in de brief. Mm -hmm. ja. en dat is Wat willen we nu eerst doen? Ja, en dan ja. komen we verder. Ja. Hij zegt hier in 2 vers 11, Efeze 2, ja. Denk erom dat jullie die vroeger heidenen waren, naar het vlees. Ja. Mm -hmm. Gij geliefde heidenen, zou de ja. dominee moeten zeggen, als ja. de voorganger in de kerk. Ja. Ja, hoe, <laughs> hoe, de boppert dan. Ja. Eh, Daar gaat nog verder onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, mm -hmm. die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat jullie, en dan komt het, in die tijd, zonder de Messias was, zonder Christus was, ja. doet niks, uitgesloten van het burgerrecht van Israël. Ja. Hij zegt niet uitgesloten van wat het burgerrecht van Israël was en nou jullie burgerrecht. Mm -hmm. Nee, jullie zijn erbij gekomen. Ja. Hè, bij het burgerrecht van Israël. En vreemd aan de verbonden der beloften. Ja. De verbonden zijn nog steeds voor zichzelf, mm -hmm. maar jullie waren de vreemd aan. Ja. Zonder hoop en zonder God in de wereld. Ja. En dan zegt hij, maar thans in Christus Jezus zijn jullie, die eerst veraf was, dichterbij gekomen door het bloed van Christus. Ja. Bij de vervangingsleer krijgen we vaak het verwijt, en dat doet mij zeer, dat wij tekort doen aan de eer van Christus. Mm -hmm. He, want ze dwepen zo met Israël en al die dingen meer, mm. en, uh, en, en ze doen tekort aan, aan, aan Jezus, ja. want in hem is alles, je, je mm. kent die redeneringen wel. Ja. Ja, nee. Mijn visie op Israël heeft me juist dichter bij de Heer Jezus gebracht. Mm -hmm. Tuurlijk, want we zijn dichterbij gekomen door de Heer Jezus. Ja. En in Christus horen wij er ook bij. Precies. En die, hij is en blijft de koning der joden. Mm -hmm. Hij is en blijft een jood. Ja. Een joodse rabbijn was mm hij. -hmm, ja. en, en hij heeft mij, jou en ieder die in hem gelooft, bij Israël gebracht. Ja. Uh, kijk, ik ontmoette vaak mensen in een seminar die zeiden: Ja, maar meneer, wat, wat, wat mekkert u toch? Ze, ja, zeiden ze de beleefder hoor. Ter. Maar wat mekkert u toch? Toen ik tot geloof kwam, kreeg ik meteen liefde voor Israël in mijn hart. Ja. Hoe zou dat komen? Logisch. Ja. Want wie komt er in je hart? De koning van Israël. Ja, ja maar waarom verdwijnt dat dan? Omdat daar nog een toe, sorry hoor, omdat daar nooit over gepreekt wordt. Ja, je moet blijven voeden. Als, als er geen, geen hout op het vuur gegooid ja. wordt, dan dooft het vuur. Ja. Als niet duidelijk, uh, laat ik zeggen regelmatig, over Gods plan met Israël en onze relatie met Israël gepredikt wordt, dan kunnen we dat vergeten. Ja, plus dat natuurlijk allerlei theorieën uh, zeg maar, mensen beïnvloeden. Die uh, haak staan op wat de Bijbel ons leert. Ja, het, allerlei elementen van de, vervang, vervang, de vervangingsleer. Ja, ja. En, en de straffen en de oordelen van God uit het zogenaamde tweede eerste verbond. Ja. He, die worden op Israël gelegd en de zegeningen zijn mm -hmm. voor ons, dat zijn al die, die redeneertrucs. Ja. En ja. Dat, dat dooft het. Ja. En dat is verschrikkelijk erg voor de kerk. Ja. Nou ja, maar nu zijn we dichterbij gekomen en we horen erbij. We leven met Israël mee, we bidden voor Israël. Mm -hmm. Want ze staan in het brandpunt van de haat van de wereld. Hmm. En de enigen die ze lief hebben, dat zijn de kinderen gods, omdat God ze liefheeft. Ja. Zien ze nou. dat in Israël ook? Zeg je? Zien ze dat in nou, Israël ook? Velen wel, ja. ja. Velen die, die hebben dat door. Hmm. En organisaties zoals de Christian Embassy, de Christelijke Ambassade ja. in Jeruzalem, als Christen voor Israël, hmm. Christians United voor ja. Israël, die, die hmm. doen daar heel veel goeds aan. Ja. Zo zegt dan zegt hij, vers 19, 2 vers 19, Zo, jullie zijn jullie dan geen vreemdelingen en bijwoners meer? Nee. Nee. Jullie zijn medeburgers der heiligen ja. en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Ja. Nou, wij zijn medeburgers. En, en daarmee is de scheidsmuur afgebroken? Daarmee is de scheidsmuur afgebroken, dat is ja. duidelijk, ja. En Paulus die zegt... Dit is een geheimenis ja. in hoofdstuk 3. Dat is mij door openbaring bekendgemaakt in vers 3. Welk geheimenis in vers 6? Dat de heidenen mede-erfgenamen zijn. We zijn niet alleen mede-burgers, maar ook mede-erfgenamen ja. van ja. Israël. Dus God heeft wel zijn moeite gedaan om eerst Petrus te vertellen dat de heidenen erbij horen. En vervolgens ook aan Paulus uh, in de openbaring was, te geven. Die, die moest dat doen natuurlijk, ja. dat was zijn opdracht. Ja, precies. Ja. En medegenoten en mede van de belofte van Christus in Christus Jezus. Ja. Dat is de, zo ligt dat ja. mede. Het wordt tot één lichaam gemaakt, de heidenen, die in Jezus geloven ja. en Israël. Ja. Maar ja, dat, de geschiedenis heeft dat al bijna onmogelijk gemaakt. Ja. Ja, op een gegeven moment, want uh, op een gegeven moment is die, die kerk, hè, want we hebben het over kerk in Israël, is die kerk natuurlijk een heel ander leven gaan leiden. Hè, waar, daar waar, zeg maar, uh, in het begin heel veel joden uh, de, de gemeente bevolkten, zijn steeds minder joden uh, gekomen en, en daar ontstond denk ik ook uiteindelijk de Messiaanse gemeentes uh, uit. Ja, een revel van de leiding van de kerken, de bisschoppen, mm -hmm. Uh, die zich aardig antisemitisch uh, uitgelaten ja. hebben, mm -hmm. even over Israël. Die allerlei anti-Joodse wetten gingen uh, uitvaardigen. Die, toen de kerk aan de macht kwam, onder Constantijn de Grote, uh, die die antisemitische wetten ook in, in werking zetten. Mm -hmm. In de middeleeuwen, dat was de hel van de middeleeuwen ja. voor de Joden. Ja. En dan, ja, het is, ik, ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Dan werden de Joden op de brandstapel gezet met een kruis. Als ja. en, en, en zo zien velen Jezus. Maar je hebt het over de middeleeuwen. Uh, is dat vandaag de dag dan beter geworden? Ja, nee, geen, geen fluit beter geworden. Geen fluit beter. Wat gebeurt er met de Palestijnse bevrijdingstheologie? Mm -hmm. He, die mensen die. Zo, nou, ik, ik, ik, ik, ik slik het even in wat ik wilde zeggen. Maar wat, wat, wat prediken die? Dat is Christ at the checkpoint. Ja. Uh, en nu is met Pasen en Paaspreek, het Goede Vrijdag met die lui. Kijk, daar is, daar is Christus. En Daar zat zijn kruis. En daaromheen staan duizenden kruisen van de Palestijnen. Hmm. En dan met de gedachte erbij door de Joden afgeslacht. Ja. Dit is zo ongelooflijk goddeloos. Hmm. Dit is nog, die hele Palestijnse beveiligingstheologie is nog erger dan wildheidendom. Ja, maar ook in, in, in de Palestijnse gebieden zijn er natuurlijk evangelische kerken. Daar zijn evangelische christenen, ja, maar die, ja. Uh, die, die hebben moeite om te overleven. Ja. Er zijn enkele voorganger die, die, die zelfs nog achter Israël staat. Mm -hmm. Maar het is verschrikkelijk, deze ding. En, en, en dat wordt opgepakt ja. door andere kerken. De, de, de Israël zijn de gruwelijke onderdrukkers. Mm -hmm. Maar niemand vertelt dan dat de, de dochter of de kleindochter van de baas van de Hamas, die wordt in een Israël ziekenhuis, wordt die verpleegd. Mm -hmm. Dat wordt dan niemand verteld natuurlijk. Nee. En ik heb ook al gezegd, Syrische gewonden die worden in Israël behandeld. Ja. Zijn mensen zeiden ze. Ja, ja ik hoorde laatst zelfs in een documentaire van uh, dat er een, uh, er werd echt gefocust op een kindje in, in Bethlehem die overleden was omdat ze geen hulp kreeg van, uh, vanuit Israël. Omdat er geen vergunning kwam, omdat de, dat de, de regeltjes gehanteerd werden. Maar er werd niet, uh, uh, in diezelfde documentaire uh, liet men niet zien, dat juist wat jij zegt, hè, dat er zoveel Palestijnse kinderen wel geholpen worden en, en, en van de dood gered worden. Ja, en dat is de, de, de ongelooflijke anti-Israël mentaliteit die diep in het hart van een mens huist. Bij ieder mens, ja. Niet? Soms voel ik ook die wrevel, dat is, dat is de zonde in het hart van mm -hmm. een mens. Ja. En, en, en er kunt alleen het enige wat daartegen helpt is het woord van God. Ja. En dat God zegt, de genadegave en de berouw en, en, en, en, uh, uh, en de roeping van God mm -hmm. zijn onberouwelijk. Ja. Dat God zegt, Ephraim is mijn lievelingszoon. Ja. En dat, dat, dat, dat God zegt, hoe kan een kind, een vrouw haar kind vergeten? Mm -hmm. Hoe kan Israël zijn eerstgeboren zoon vergeten, ja. God? Hoe kan God dat vergeten? Ja. En dat blijft, de hele Bijbel blijft dat door. Ja. Ja, maar goed, de kerk heeft daar dus een, uh, zeg maar, in de loop van de eeuwen een hele andere uh, draai aan gegeven, uh, die tot op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds geldt. Ja, ja het komt ook een klein beetje doordat uh, de kerk een zeer grote nadruk legt op de sociale component van de evangelie. Ja. En uh, het opkomen voor armen en verdrukte Enzovoorts. Wat op zich goed is. Wat op zich verschrikkelijk goed is. Ja. En dan krijg je die, die propaganda, die arme Palestijnen, ja. en uh, mensen die worden zo verdrukt, mm -hmm. en dan wordt dat weer omgezet in een stuk vijandschap tegen Israël. Wat mij verbaast als ik in het oude Jeruzalem loop, in de oude stad, dan, dan zie je dus dat heel veel eigendommen ook, zeg maar, van de orthodoxe kerken zijn. En dat juist die orthodoxe kerken heel vaak pro-Palestijns zijn ja. en helemaal niks met Israël hebben. Omdat zij uh, de vervangingstheologie aanhangen. Maar ze hebben dus wel heel veel bezittingen in Jeruzalem. Ja, natuurlijk. Ze willen alles. Kijk, ja. ja, het, het moet en-en zijn. Ik ben vroeger uh, directeur van Tierfund geweest. Mm -hmm. He, dat, en We hebben de sociale verantwoordelijkheid van de christen met zeer veel enthousiasme en kracht verkondigd. Ja. Het is en-en. Als strijdt dat in ja. je geest, het woord van God, dat is het enige wat telt. Ja. Al begrijp ik er geen fluit ja. van, het woord geldt. En Dat is wat Paulus natuurlijk uh, gepredikt heeft. Uh, en dat is, wat Paulus, dat is wat Paulus gebracht heeft. Ja. En dan zegt Paulus in Romeinen 15, als we daar uh -huh. nog een seconde ja, voor ja, hebben. Ja, zeker. Nou, een seconde. Minuut daar eindigt hij ook. Uh, hij praat hier over de, de zwakke uh -huh. en de sterke in Romeinen 15. En hij praat over de joden en over de heidengelovigen. En dan zegt hij in vers 7, mm -hmm. dat is de, de trouwtekst van veel kijkers, denk ik, ja. Aanvaard elkander, ja. dat zegt hij. Of als er ruzie is in de gemeente, dan begint de voorganger met aanvaard elkander. Ja. Waar niemand zich wat van aantrekt natuurlijk. Of in je gezin. Zeg je? Of in je gezin. Of in je gezin. Mm -hmm. Aanvaard elkander, zoals Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. Ja, dat is mooi. Ja. Ik bedoel namelijk, ik denk erop, ik heb geen, uh, geen trouwtekst op het oog, zegt Paulus. Nee. Wat bedoelt Paulus dan? Mm -hmm. Dat Christus, de Messias eigenlijk, uh, ter wille van de waarachtigheid van God een dienaar van besnedenen geweest is. Hé, hey, hij heeft het over Joden, ja. besnedenen. Ja. En om, waarom? Om de belofte aan de vaderen gedaan te bevestigen. Mm -hmm. Hier heb je die belofte van de, ja. de vaderen blijven staan. En dat de heidenen God terwille van zijn ontferming gaan verheerlijken. Mm -hmm. Dus, hier heb je het weer aan elkander. Ondertussen uh, gaat het, gewoon, het feestje gewoon door. Hè. We hebben het in de eerste aflevering gehad over de paus, hoe hij, uh, zeg maar, kiest om in Rome te bidden in plaats van daar waar de vrede begint. In ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus, de, dat dus is het krijgt een vervolg? Ja, een, die katholieke vriend van me, het is een, een zeer vrome katholiek, ik mm. heb wel tegen hem gezegd, jongen, hoe, hoe kun jij zo lang, nog lang rooms blijven. Ja. Hij zegt tegen mij, ik, ik, ben katholiek en ik blijf katholiek. Ja. Want uh, ik uh, blijf bij de moederkerk, blijf ik trouw, mm. maar ik mm. ga niet mee met een dwalingen. Ja, precies. Dus ja. Nou, dat, dat, dat vind ik een flink standpunt. Ja. En uh, die man die zegt, de paus van de eindtijd zal de profeet worden van de antichrist. Ja. En die zal erop uit zijn om Israël te vernietigen. En mm -hmm. Dat is erg. Maar dat is het scenario wat natuurlijk al eeuwenlang. Dat zo is een eeuwenoud nee, scenario. De de maar goed, dat, dat, dat ja. katholieken dat ook zien. De en Satan Zaterham. wil uh, uiteindelijk Jeruzalem in zijn handen hebben. Hij wil zitten op die hoogste berg. Ja. Ja, ja. ja en, en hij wil daar in die tempel gaan zitten. Ja. Daar, en, daar komen we wel de volgende keer. Maar op. Er, is, er is hoop. Tuurlijk. Ja, er is nog meer. Hey. Maar daar hebben we geen tijd voor. Oh, ja, en er is nog meer. Ja, er is nog meer. Maar er is hoop voor Israël, voor de toekomst, voor de kerk ook, want Jezus zal er een eind aan maken. Die zal uh, een nieuw begin maken? Een eind aan deze bestaande situatie bedoel ik. Dat zeker, dat zeker, ja. ja. Dank je wel voor deze aflevering. We zijn nog niet klaar met deze serie, dus we gaan nog gewoon vrolijk door. Oké. Okay. Hartelijk dank voor nu. U thuis ook heel hartelijk dank. We zien dat het door de eeuwen heel vaak fout is gegaan met de kerk. Maar we zien ook dat er nog steeds gemeentes en kerken zijn in Nederland en in de hele wereld. Die Israël wel de plek geven die het toekomt. En we hopen dat het bij u in de gemeente natuurlijk ook zo is. Blijf bidden voor het volk. Blijf bidden voor de vrede van Jeruzalem. En wij zien u graag terug in de volgende aflevering. Het religieuze vuur wat onder de orthodoxe joden zal... Op gaan laaien als de aard gevonden wordt. Nou, jongen, jongen, jongen, jongen.